بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما بعد فان شاء الله فقدمت اطلق <تصفيق> فالامام الشنودي او متنا عسماويه وزني دايه سنن فنهات غبد قال الشيخ امام وأما واما سنن الصلاه ف12 بالسنن فقط غبد زين Imam die zegt 18 We gaan eerst die opnoemen die Imam al heeft ook De zonnen van het gebed zijn het registeren van een Sura, nadat je Fatiha hebt geregisterd in de eerste in de en tweede rak'a. En staan terwijl je deze Sora registert en stil registeren Wanneer het stil geregistreerd moet worden, en laat registreren. Wanneer het laat geregistreerd moet worden, en iedere takbir, dus iedere keer, iedere Allahu die zegt in het gebed is Sunnah, behalve de takbir, takbirat al-Ihram, dat is fat, zoals uh, we hebben gezegd, en hij zegt van Semi Allahu Diman Hamida worde imam en diegene die alleen bid en die noemen we munfarid. Zo's sunnah. Wol جلوس The first جلوس is betekend as in de جلوس dat twee keer gaat zitten voor de tashahhud zitting die je zit uh, waarin dus de zitting waarin je teslim doet dat je langer zit dan alleen om teslim te kunnen doen en al muqtadi al muqtadi is dus diegene die achter een imam bidt dat hij salam teruggeeft om zijn imam en op diegene die aan zijn linkerkant bidt als er iemand aan zijn linkerkant is. En Sutra, Sutra is een voorwerp wat je ligt, zodat niemand voor je kan lopen. Voor de Iman en Vez, Vez is ook een andere naam voor iemand die alleen bidt. zoals mufarid. Dus Vez of mufarid betekent voor de individu die alleen bid. Wanneer is dit sunnah de Sutra, wanneer is het sunnah? als je vrees dat iemand voor je gaat lopen. Dit zijn de soenen die imam Laismawi heeft genoemd. En dan gaan we kijken uh, wat de commentaar is van imam Shanomi hierop. Hij zegt, de soenen die imam Laismawi niet heeft genoemd zijn bijvoorbeeld te slim doen dus dat je te hard op zegt en luisteren als je achter de imam bent dat je luistert en dus niet reciteert als de imam luid reciteert en en anina extra lang doen is ook sunnah de eerste tashahud en de tweede tashahud als er in een gebed twee tashahud zijn is ook sunnah en Salāl Ibrāhīmīyah of het prijzen van de Profeet in de laatste shahud is ook sunnah en er is gezegd dat dit geen sunnah is maar mustahab. Hij zegt: de auteur, al Asmawi, hij heeft gezegd dat het reciteren van Sura in de eerste en in de tweede uh, een sunnah is. Hij zegt, dus je moet reciteren volgens de volgorde van de, dus in de, zora, de, zora, de in De eerste Sora die je reciteert. En de tweede Sora moet altijd, in de tweede raka, moet de Sora in de tweede raka altijd in de moshaf na de eerste Sora komen. Hij zegt, maar stel je voor je reciteert in de eerste raka Sora ten neer dan mag je in de tweede rekhaar een solar registreren die daar komt. want het is macro maar een solar registreren in de eerste rekhaar en in de tweede rekhaar nog een keer is nog sterker afgeladen dan een solar voor de volgende hij zegt, hij heeft gezegd dat Surah reis tera ma'fatiha, sunnah is. Hij zegt, het hoeft niet per se in Surah te zijn. Als het maar een vers is, dan is het genoeg, ook al is het heel kort. En de kortste en in de Koran is, in Swart moet rahman met haar. En de foqaha, de medeke kunnen die, die, die, die zeggen, als je vrees dat je te laat gaat... Uh, dat je in gebed bij de tijd gaat. Dan kun je beter deze uh, eieren reciteren. moet haar, met haar. Dan heb je alsnog de sunnah gehad. Hij zegt de ma'moom. Dat betekent degene die achter de imam zit. Uh, uh, uh, hij mag niet reciteren. Achter, uh, hij hoeft niet, zegt hij, achter de imam te reciteren. Het is alleen mustahab om als de, als de imam... Dat jij dan ook registeert. Maar als, als de imam uh, luid registeert, dan moet je luisteren. Voor laha. Dus, het registeren van een Surah of een vers is Sunnah. En het staan daarvoor is ook Sunnah. Als je maar stel je voor jezelf staan, maar niet op jezelf. Maar je, je steunt. Ja? Je steunt op iets. Alleen tijdens het prehisteren van de Sora op de ayah, na de Fatiha, dan is je gebed niet ongeldig. Maar als je gaat zitten, dan is je gebed ongeldig, want je hebt de structuur van het gebed heb je, heb je door elkaar gehad. Sti stil registreren wanneer stil registreren moet worden is één zoon zegt hij, hij ook, hij zegt dus luid ook. Hij zegt als je stil als niet stil registreren wanneer je stil moet registreren in één raka, dan moet je zo doen. Oké, wat is de grens tussen stil en luid? Hij zegt stil, minimale stil is je tong bewegen. Dus als jij jezelf reciteert zonder je tong te bewegen of lippen, dan is je gebed ongeldig, want je hebt niet gereciteerd. Dus minimaal uh, recitatie betekent dat je je tong beweegt. En de hoogte van stil reciteren is dat je jezelf hoort alleen. En minimaal van... Uh, Van luid registreren is dat je zelf hoort. En diegene die naast jou is. Die zou jou ook kunnen horen. En maximaal is er geen grens aan. Dit geldt voor de man. Maar voor de vrouw. Luid registreren voor de vrouw. Is dat ze haarzelf alleen hoort. Dus anderen mogen haar niet horen. Dit is luid van de vrouw. Hij zegt als je niet... Uh, als je luid registreert, wanneer je stil registreert, of andersom. Uh, hij zegt, dan moet je sujud sahoud doen. Sujud sahoud betekent, als je een fout maakt in het gebed, dan moet je twee keer sujud doen. Met de sahoud en de kweer. Maar uh, ik weet niet of hij je in deze boek gaat behandelen. Maar we hebben het wel in uh, in uh, behandeld. Dus ik daar terug naar gaan om het te, te bestuderen. Hij zegt: Als je dus als je als je luid registreert wanneer je stil registreert, nee, als je luid registreert wanneer je stil moet registreeren, dan doe je sujoet na de salam. Want je hebt iets toegevoegd, maar als jij stil registreert wanneer je luid moet registreeren. U je het zo voorstellen, want je hebt iets eraf gehaald wat, uh, wat gedaan moest worden. Hij zegt iedere te creëren is na. Dit is volgens de gesteunde mening. Dus iedere tekweer, dus iedere Allahu Akbar die je zegt in het gebed, is op zich sunnah. Dit is de geteende mening, zegt hij. En er is een andere mening die zegt, nee, alle tekweer van het hele gebed, behalve tekweer het al zijn op zich één sunnah. Niet ieder één sunnah. Dus, waarom zeggen ze dat? Want, als jij drie sunnah niet verricht in het gebed, moet je sujudseho doen. Oké, okay, stel je voor je vergeet drie keer tekbeer te zeggen. Wordt dat gerekend als drie sunnets? En dit, dit is gebaseerd op de mening dat iedere tekbeer een sunnah op zich is. Of wordt het gezien als één sunnah uh, vergeten? Want alle tekbeer worden gerekend als één sunnah. Dat is die. De, de, de reden van deze meningsverschil. Maar hij zegt: de sterkste mening is, de gesteunde mening in de madhhab is, dat iedere tekweer op zich sunnah is. Hij zegt, de teslim teruggeven aan de, dus, uh, de imam teruggroeten met salam. Hij zegt, de gesteunde mening zegt dat het geen sunnah is, maar wel mustahab. En sutra, dus datgene object wat je plaatst voor je, doordat niemand voor je gaat lopen. Volgens de gesteunde mening is het geen sunnah, maar mustahab. Oké, okay, wat is sutra? Wanneer spreken we van sutra? Hij zegt, het moet even, het moet een minimale dikte hebben van een speer. En de lengte van een arm. Een arm tot je elleboog. Hij zegt, en de sterkste mening is. Dat uh, je mag niet voor diegene de, die bidt. Je mag niet voor hem lopen. Dus, uh, dus de, de plek waar hij staat. En de plek waar hij zijn hoofd legt voor Jude, daar tussenin mag je niet lopen. Wat daarna komt mag je wel lopen. En deze mening die Imam uh, Sanubi heeft gehaald, is de mening van Imam Ibn Arabi uh, al-Mu'afiri. Maar Imam Ibn, uh, Ibn Ashab heeft gezegd nee. Imam Ashab, student van Imam Malik, die zei, er is geen grens. Dus je mag niet lopen voor iemand, ook al twee meter voor hem mag je niet lopen. Maar dat gaan we later behandelen in andere boeken. Maar dat je nu weet dat Sanoedi dit zegt: Oké, okay, Sutra is alleen voor de imam en diegene die alleen bidt. Want. En de Mammon, wat is zijn Sutra? Die heeft geen Sutra. Zijn Sutra is Sutra van de imam. Hij zegt dus. Je mag, niet tussen de, uh, je mag niet tussen de eerste rij en de imam lopen. Want de imam is de sutra voor de ma'amun. Maar je mag wel lopen in de, tussen de rij van de... Dus uh, de, je hebt de eerste rij, je hebt de imam, de eerste rij. Daar tussenin mag je niet lopen. Want de imam is sutra van de ma'amuns. Allemaal. Maar je mag wel lopen, het is de rijen die na de eerste rij komt. Hij zegt, sutra doe je, is moest te hebben, volgens de verteundige mening, als je vreest dat iemand voor je gaat lopen. Wie is deze iemand? Hij zegt ook al een hond of een kat. Hij zegt, en diegene die, die voor jou loopt in het gebed, terwijl hij een andere weg kan bewandelen, hij is zondig. En hij zegt, uh, het is niet alleen voor je lopen, maar stel je voor, er zijn twee mensen. Eén, jij bent aan het bidden, eentje aan jouw rechterkant, andere aan jouw linkerkant. En die twee geven iets aan elkaar voor jouw neus. Dat, dat is ook, uh, dat valt ook onder voor je gaan lopen. Of dat ze met elkaar gaan spreken. Valt ook daaronder. En dit is de sunnit die hij heeft genoemd. wa astaghfirullah wa